De Vereniging van Effectenbezitters eist dat KPN voor vrijdag reageert op het voorgenomen bod van Amerika Mobil. De vereniging wil dat er snel een einde komt aan de radiostilte van het bestuur die al een maand duurt. Het Mexicaanse telecombedrijf van Carlos Slim heeft op 9 augustus laten weten van plan te zijn een bod uit te brengen op de uitstaande aandelen van KPN. Het bestuur van KPN zei toen het bod zorgvuldig in overweging te nemen. Defecte bezitters vinden het nu tijd dat KPN inhoudelijk gaat reageren op het bod, omdat het nu lijkt of het bestuur alleen maar toeschouwer is bij de strijd om zijn eigen lot. De wereldhavendagen in Rotterdam zijn door ongeveer evenveel mensen bezocht als vorig jaar, zo'n 400.000. Vrijdag en gisteren was het erg druk, alleen vandaag kwam de stroom toeschouwers door voorspellingen van slecht weer wat later op gang. De 36e editie van het driedaagse evenement had als thema van Wolga tot Maas, om het belang van Rusland als handelspartner te onderstrepen. Waarschijnlijk om actievoerders voor homorechten te ontlopen, bleven een Russisch marineschip en de Russische marinekapel op het laatste moment weg.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 Klimaatavonturier Benny Notenboom reist samen met wetenschappers... langs fascinerende bevroren landschappen... en duikt diep in de bodem van Alaska. Vanavond om tien voor half negen bij de VPRO op Nederland 2... extreme expedities in klimaatjagers. Ik ga naar Management Book, omdat ze er alles hebben. 18.000 producten op voorraad. En wat je voor negen uur s avonds bestelt, heb je morgen in huis. Managementboek.nl, gewoon meer. Dit is Radio 1, Bureau Buitenland. Een uur lang verdieping van het wereldnieuws. Chris Keine. Ja, goedenavond en welkom bij Bureau Buitenland. We richten de blik weer een uur lang op de rest van de wereld. Naar Duitsland kijken we uiteraard, want tot aan de verkiezingen daar van 22 september is het Duitsland-maand bij de VPRO. En terwijl wij de campagne volgen, kijken de Duitsers zelf vooral naar het Verre Oosten. Dat merkte onze collega Rick Delhaas daar. Hij bericht vandaag uit Hamburg, waar het economische succes van Duitsland vooral in de haven gestalte krijgt. En je ziet ook okay, dat, uh, dat grote containerschip waar we nu voor staan. dat Bijna alle containers staat China Shipping op. Dat betekent dus dat ze letterlijk allemaal naar China gaan. Het zijn uh, een beetje lichtgroene containers. Daar is alles drin: van levensmiddelen, kleding, high-tech, auto's. Alles. Ja, dat is zometeen. Maar we kijken ook vooruit naar de komende week in de Verenigde Staten, wanneer president Obama een steeds onwilliger congres moet zien mee te krijgen in zijn aanvalsplannen voor Syrië. Onwillig zijn ze tenslotte ook in Kenia. Aanstaande dinsdag begint voor het internationaal strafhof in Den Haag de zaak tegen vicepresident Ruto die verantwoordelijk wordt gehouden voor grootschalig geweld... tijdens de verkiezingen van 2007. En aan de vooravond daarvan zet Kenia nu de aanval in op dat strafhof zelf. Straks correspondent Koert Lindeijer. Bureau Buitenland. De wereld van alle kanten. Maar nu eerst Rusland. Daar werden vandaag burgemeestersverkiezingen gehouden. En een uurtje geleden zijn de stembussen gesloten. Verreweg het belangrijkst is de uitslag in Moskou. De opvallendste kandidaat daar is de 37-jarige blogger en oppositieleider Alexei Navalny. Rusland-kenner en journalist Floris Akkerman zit hier bij me. Goedenavond, Floris. Hallo. Ja, jij volgt de verkiezingen de hele dag via tweets en via Facebook... en wat er allemaal nog meer aan uh, sociale media te vinden is om het te volgen. Um, hoe staat het ervoor? Is er al iets van een eerste uitslag naar buiten gekomen? Ja, de eerste exit polls zijn naar buiten gekomen. Dat zijn exit polls van uh, opiniebureaus van de uh, staat... En daaruit blijkt dat uh, Sabjanin uh, zit op 53%. Sabjanin is de zittende burgemeester. Klopt, hè? ja. En Navalny, zijn tegenstander namens de oppositie, uh, haalt 32%. Um, dat, is voor, dat zou betekenen dat voor Sabjanin de pijnlijke tweede ronde niet nodig is. Mm -hmm. Navalny zelf heeft meteen gereageerd. Hij is zeer actief op Twitter. en heeft meteen gezegd: van geschreven dat. Uh, 53% voor Navalny, dat betekent eigenlijk 46% als je de fraude waarvan Navalny uit van gaat... Eh, je bedoelt meekent. 53% voor Sabianin, voor, voor ja. de zittende burgemeester. Ja, dat betekent eigenlijk 45%, zegt hij. Ja, ja. 46%. Hij gaat ervan uit dat de fraude is gepleegd eh, in het voordeel van eh, Sabianin. Uh -huh. Dus dat betekent dat volgens Navalny in tweede ronde nodig is. Ja, um, maar daar zal het dus als het zo blijft, niet van komen? Als dit de officiële uitslag wordt? Als dit de officiële uitslag wordt, dan, ja, dan heeft Sapiana gewonnen. Dan kan ja. hij doorregeren als burgemeester van Moskou. Uh, maar dat betekent wel dat als... Navalny inderdaad 32% heeft bereikt... dat hij toch behoorlijk een uh, stevige voet op de grond heeft gezet... namens de oppositie, uh, in ieder geval Moskou. En daarom ook toch wel bekendheid heeft gekregen en uh, aan de deur klopt. Ja, en dat is opmerkelijk. Want in uh, juli werd Navalny nog veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf. voor, uh, Ik meen omdat hij een stapel hout had, uh, had gestolen. Dat was althans uh, de aanklacht. Hij kwam vrij in afwachting van een hoger beroep... dat hij daartegen heeft aangetekend tegen dat vonnis. Um, nu mocht hij opeens meedoen aan de burgemeestersverkiezingen. Er, er, er wordt op gespeculeerd dat hij vrijgelaten is... op aandringen van die zittende burgemeester uh, Sapjanin om net te doen alsof het eerlijke verkiezingen zijn. Ja, klopt. Uh, het begon eigenlijk dat Sapjanin dit jaar de ver zelf verkiezingen uitschreef voor, de uh, voor Moskou. Mm -hmm. Om te laten zien om een legitieme machtsbasis te creëren. En toen dreigde Navalny in juli in de gevangenis te raken. En de ene dag... Uh, kreeg Navalny gevangenisstraf van vijf jaar. En de volgende dag was er opeens een hoger beroep, waardoor Navalny vrije voeten, voorlopig vrije voeten kwam te staan. En er wordt gesuggereerd dat Sabianin heeft geregeld, een belletje naar het Kremlin wellicht, van laat Navalny vrij. Want Sabianin heeft, om een legitieme burgemeester te zijn, heeft hij een officiële tegenkandidaat nodig, een goede tegenkandidaat, ook namens de oppositie. Ja. Zo kan hij zijn machtsbasis versterken en de komende jaren rustig uh, doorregeren in Moskou. Ja. Maar dan was het natuurlijk niet de bedoeling dat uh, Navalny ook, ook echt zou winnen. Uh, he, heeft hij eigenlijk een beetje een normaal campagne kunnen voeren? Of uh, uh, hebben ze hem dwars gezeten? Uh, Kremlin hem de autoriteiten hebben hem zeker dwars gezeten. Uh, er zijn beschuldigingen geweest, er uh, zijn invallen geweest. Hij zou onwettig uh, kiesmateriaal in handen hebben. Hij zou uh, geld hebben gekregen uit, uh, uit het buitenland. Wat officieel niet mag volgens de mm. kieswet. Uh, maar hij is ook even kort gearresteerd. Maar desondanks heeft Navalny toch voor elkaar gekregen om, om zich te pre presenteren aan de Moskovieten. Hij is op een vrij niet-Russische manier is hij, uh, de straat opgegaan. Hij heeft bij metrostations op een zeepkist gestaan ja. en direct de kiezer aangesproken. En hij is ook echt naar de buitenwijken gegaan. Hij is de buitenwijken nee, naar al die treurige flats uh, Ja, Moskou. hij is de buitenwijken ingegaan. Hij heeft zichzelf geafficheerd als man van het volk. Hij heeft ook gezegd, van, ik doe gewoon boodschappen bij de supermarkt. En daarmee afstand genomen van de Russische bekende politici, de grote jongens... die eigenlijk eh, nog niet, niet eens weten hoe een supermarkt van binnen eruit ziet. Ja, en, en kennelijk waren ze toch nog uh, zo bang dat hij het vandaag uh, te goed zou doen. Want ik begreep, ik begreep dat er een boeiende biografie van hem bij de, bij de stembussen was opgehangen. Hoe zit dat? Ja, klopt. Als je de stembureaus binnenkomt, dan hangt er een lijst met alle kandidaten... en een korte biografie wat elke kandidaat in het verleden heeft gedaan... En bij Navalny stond uh, dat hij inderdaad kandidaat was namens de oppositiepartij. Uh, maar dat hij ook um, twee gevangenisstraffen achter zijn naam heeft. En niet dat hij jurist is. Niet dat hij uh, de corruptiegevecht uh, aangaat tegen, tegen corruptie. Nee. Nee. Die 32 procent, waar, waar, waar duidt dat op? Um, je zou ook kunnen denken... Uh, dat de, er beginnen wat scheurtjes te ontstaan... in, in de zittende machten in Rusland. K kan, je, kan je dat inderdaad zeggen, op grond van die 32 procent? Ja, want dit, dit, uh, dit is toch wel een hoge uitslag... waarmee Navalny, als je kijkt naar Moskou... toch, toch kan rekenen op een grote brede steun. En uh, ja, het Kremlin regisseert de verkiezingen wel. En blijkbaar is er binnen het Kremlin toch een... een, een Verschil, is er een, een splitsing tussen de, de gematigden en de, de hardliners? En die hardliners die hadden liever niet natuurlijk gewild dat ze in ieder geval niet zoveel stem hadden gekregen. Die softere kant van binnen het Kremlin, die blijkbaar hebben zoiets van ja, we moeten die ontevreden middenklasse binnen Moskou toch een stem geven om, dat, om te voorkomen dat het zo meteen helemaal uit de hand loopt. Ja, nou heb je het vandaag dus allemaal gevolgd op, op Facebook en op Twitter? Wat, wat, wat waren zo al de reacties? Uh, wat... Uh... De reacties, ja. Op een gegeven moment was het dat de opkomst is vrij laag is. Rond 6 uur was hij 26 procent, dat is niet erg hoog. Dus toen is er van alle kanten, ook Nervanni zelf, op Twitter en Facebook gereageerd: eh, Kom allemaal naar de stembus, we hebben, we hebben je nodig. Ga alle, en heeft geschreven dat: ga Bij al je vrienden af, ga alle deuren langs in je appartement, in je flat, om mensen op te trommelen om alsnog naar de stembus te gaan. Dus je merkte dat. Het op Twitter en Facebook leeft, maar nogmaals, die opkomstpercentage is ook niet zo hoog. Dus voor heel veel mensen is de dacha of het winkelcentrum vandaag toch belangrijker gebleven. En waarom is dat? Is dat omdat ze dus de, de betrekkelijke stabiliteit onder uh, het uh, autocratische bewind van Poetin wel prettig vinden? Of hebben ze gewoon geen enkel vertrouwen in dat deze verkiezingen wat zouden kunnen veranderen? Ik denk dat ze totaal geen vertrouwen hebben in deze verkiezingen. Uh, in de zittende macht, daar voelen ze zich niet door gehoord. Blijkbaar even naar Valdi ook deze groep mensen niet kunnen aanspreken. Dus die blijven liever thuis. Hmm. Hmm. Ja. Um, nou ja, stel dat het zo uitpakt als uh, het nu lijkt... dus toch meer dan 50% voor uh, Sabianin. Um, wat, wat gebeurt er dan met Navalny? Gaat die, uh, draait hij dan toch het kachot in? Of? Nou, in ieder geval heeft Navalny vanmorgen uh, alvast een protest aangekondigd. Dus dan zal hij ongetwijfeld zal het gaan over, uh, over fraude binnen de verkiezingen. En, en hij, dat betekent gewoon de straat op demonstreren? De straat op, of? ja. Okay. Rond het, van het gebied tegenover waar je, waarvan je uitzicht hebt op het Kremlin. Uh, het is een opkomst of een protest waarin 2500 man zijn toegestaan. Uh, wat natuurlijk wel nog speelt, is, is nog steeds die strafzaak tegen Navalny. Yeah. Daar staat vijf jaar op, dat is in hoger beroep gegaan. Nu, dus daar is het afwachten op. Uh, het Kremlin je zou kunnen zeggen dat die vijf jaar, daar kan hij alsnog... Dat kan hij alsnog krijgen. Aan de andere kant heeft hij met, dit, met deze uitslag... toch wel ja, zich laten zien als een, als een stevige kandidaat. En het Kremlin is natuurlijk niet blij... als, ze, uh, als naar aanleiding van dat Navalny in de gevangenis komt... dat er massale protesten komen. Maar, want, zou, want zou dat kunnen gebeuren? Er zijn eerder politieke tegenstanders in de gevangenis verdedigen. Meneer Ghodorkovski, die zit er al jaren. Uh, die, die krijgt toch ook niet steeds meer steun? Nee, maar Navalny toen hij de eerste gevangenisstraf kreeg in juli, wegens die verduistering. Toen gingen diezelfde avond al heel veel mensen de, gevangen of de straat op. Mm -hmm. Er is gesuggereerd dat, Navalny zei het zelf, dat juist door uh, die protesten op straat toen... Uh, alsnog het Kremlin toch bang is geworden. En daarvan heeft vrijgelaten. Dat is een andere lezing, dus... Dat um, dan niet bij de tussen is gekomen. En Navalny is, ja, hij is anders dan Gadekovski. Hij is een man van het meer van het volk. Hij, hij spreekt ze aan. Hij heeft ook geen verleden als oligarch. Hij heeft geen verleden als, als politicus met allemaal negatieve, negatieve nasmaak. Dus wat dat betreft, is hij een andere kandidaat dan overige politici die het af hebben moeten leggen tegen Poetin. Dus ruim 30 procent nu zou kunnen betekenen... dat ze nog iets banger voor hem worden... en hem niet vijf jaar de voorop voor opsluiten. Ja, Het is in ieder geval iemand waar je een rekening mee moet houden... als, als het Kremlin zijnde, ja. ja oké. Okay. Hartelijk dank, Floor Zakman. Oh, hoe laat verwacht je de definitieve uitslag? Um, die zou rond tien uur moeten komen. Tien uh, Moskouse tijd. Tien uur Moskouse tijd. Dat is dus, ja. Ja. dus, uh, dus uh, iets later bij ons. Oké, okay. dankjewel, Floor Zakman. Graag gedaan. Bureau Buitenland, ontrafelt het wereldnieuws. Ja, en daar gaan we in ieder geval het komende uur nog mee door hier bij de VPRO. Um, we gaan nu even naar Amerika. Het leek er even goed uit te zien voor president Obama deze week... toen hij de steun kreeg van de twee belangrijkste leiders van de Republikeinse Partij... in het Huis van Afgevaardigden voor een aanval op Syrië de enorme gok die hij nam door de zwaar gepolariseerde volksvertegenwoordiging om toestemming te vragen, zou zomaar een meesterzet kunnen blijken. Maar terwijl de president deze week in Sint-Petersburg stuitte op de onwil van een groot deel van de rest van de wereld, begon ook thuis het beeld te kanten, aan, kantelen. Aan de telefoon hebben we correspondent Freke Vuist. Goedenavond, Freeke. Goedenavond. Ja, hoe, uh, hoe zit het er namelijk uit op dit moment voor Obama... Nou, niet zo bijzonder goed mag wel gezegd worden. jongen, jonge. Het is een kwestie van neusentellen. Dus het is allemaal nog een beetje speculatie. Maar het ziet er naar nou uit dat uh, die uh, resolutie niet gaat maken... in het huis van afgevaardigden... waar de republikeinen de meerderheid hebben. Mm -hmm. En misschien, misschien wel in de Senaat. De Senaat gaat eerst stemmen deze ja. week. Dus als die voorstemt, dat kan dan het huis nog een beetje meetrekken. Het ziet gewoon niet zo goed uit. Nee. Laten we het zo. Nee. En, en hoe komt dat nu in die laatste paar dagen? Want <coughs> afgelopen woensdag was het, meen ik, toen kwam John Biener, de, de leider van de, de Republikeinen in het huis van Afgevaardigden. En die verklaarde zijn steun aan uh, het beleid van de president. En Eric Kenter, een belangrijke man, omdat hij het, uh, laten we maar zeggen, het radicalere deel van de Republikeinse partij daar leidt. Die zette zich erachter. Wat, wat is er gebeurd in die paar dagen? Nou, dat heeft met een paar dingen te maken. In, uh, in de eerste plaats zijn uh, Berner en Kenter, uh, ja, die verliezen de controle op de partij. Dat hebben we met andere kwesties al, al gezien. En als zij zeggen van, oh wij moeten zo gaan stemmen, dan zijn er heel veel van die Tea Party, uh, congresleden, republikeinen en nogal radicaal, die zeggen nee. Hm. Die blijven gewoon nee zeggen. En dat doen ze in dit geval ook. Veel van het nee komt voort uit omdat ze tegen alles wat Obama wil nee zeggen. Ja. Maar het komt ook voort uit, uh, uit de ideologie: van uh, we hebben daar niks te maken, Amerika moet zich niet mee bemoeien, er zijn libertariërs, die uh, willen dergelijke avonturen niet meer. En uh, het heeft ook te maken met, uh, met de kiezer. Ja. Die moeten we niet uitschakelen, want uh, de telefoontjes die stromen binnen bij de congresleden... en die zijn bijna allemaal tegen. Ja, ja. Ja. Hoe, ja, hoe, hoe probeert het Witte Huis uh, op dit moment deze, deze ontwikkeling uh, te keren? Wordt er veel druk uitgeoefend op uh, de Volksvertegenwoordigers? Ja, met name de komende dagen... Uh, zien we dat. Uh, nou, elke dag al, uh, s ochtends vroeg... dan komen stafleden in het Witte Huis bij elkaar... en dan gaan ze plannen wat ze gaan doen die dag. En er zijn heel veel telefoontjes... er zijn allerlei briefings... achter gesloten deuren... door de bazen van inlichtingendiensten. Er zijn etentjes zelfs... zoals vanavond. Daar zit Joe Biden met een groep uh, belangrijke... democratische uh, senatoren... in zijn huis te eten. Mm -hmm. uh, nou, dat, dat allemaal. Dan komt ook het grote zeg maar, offensief uh, om het Amerikaanse volk achter zich te krijgen. Ja. En dat begint met zes interviews, televisieinterviews die Obama geeft op maandag. En dan op dinsdag gaat hij het volk toespreken. Aha, een, o, een officiële uh, reden om Amerika te overtuigen van de noodzaak van deze aanval. Ja, ja, ja. En we hebben eigenlijk we hebben een dergelijke inspanning van het Witte Huis... op een politiek uh, issue. Mm -hmm. uh, in jaren niet gezien, zeg. Nee. Uh, de laatste keer dat we zoiets zagen was met de hervorming van de gezondheidszorg. Ja. Dat was alweer jaren geleden. Ja. Nou ja, het, mm. het, is, het was natuurlijk ook een enorme gok die hij nam door deze stap te zetten. Ja. Um, wat, wat, wat denk je, maakt hij überhaupt nog kans om voldoende Republikeinen uh, te overtuigen in het, uh, in het Huis van de Afgevaardigden? Hoeveel moet hij er hebben om, pre om, om precies te zijn? Uh, hij moet er. Gestor... Oh, ik... ik word gek van die aantallen, die verschuiven alsmaar. <laughs> uh, we hebben er nu ongeveer 229 in het Huis die nee zeggen, ja. uh, of waarschijnlijk zullen zeggen. En... Maar 41 die waarschijnlijk jaren zullen zeggen. En 163 nog niet bekend. Zo. Hij heeft er nodig 218. Hmm. Ja. Dus hij moet die 163 bijna allemaal hebben gewoon. Bijna allemaal hebben. En, ja. dat, en laat ik wel zeggen, dat zijn lang niet allemaal republikeinen. Er zitten nee. heel veel democraten bij. We moeten ja. ook niet vergeten dat uh, zeg maar de progressieve vleugel van de Democratische Partij helemaal niet hiervoor is. Nee. En het enige misschien argument wat hen kan, of uh, over de lijn kan trekken is als wij tegen Obama stemmen, wat gaat dat dan betekenen voor, nou ja, zeg maar, de, de geloofwaardigheid binnenlands voor ja. de, voor de, voor de president en alle politieke problemen die eraan zitten te komen en zijn agenda en al dat soort dingen. Ja, dan dus wordt wat... hij dan zo zwak. Hmm, ja, wat, wat gaat dat betekenen voor Obama, mocht hij dit niet halen? Eh, nou, daar wordt enorm over gespeculeerd. En een zegt, oh, dat maakt niet uit. En een ander, ja, dat gaat uh, is heel moeilijk nog te zien. Want we krijgen allerlei nog hele uh, uh, pijnpunten zitten eraan te komen. Eind van de maand moet over de begroting worden uh, gestemd. Dan in oktober krijgen we iets dat heet... Uh, de debt ceiling, het de schuldenplafond, dat yeah. moet weer omhoog. Dat yeah. moet met instemming van het congres. Yeah. jongen, dat is de vorige keer al zo'n ongelooflijke politieke crisis geworden. Dus, hé. Uh... Hey. Yeah. Het, het, het, het, qua timing... Had het bijna niet slechter kunnen komen. Nee, en, en uh, af, afgezien van uh, die economische kwesties, had hij nog, nog andere grote plannen. Hij wilde de immigratiewetgeving uh, uh, ingrijpend hervormen, komt dat ook in gevaar nu? Natuurlijk. Ja, want zodra je alle focus, alle politieke focus van het Witte Huis legt op één ding, nu Syrië, dan blijven alle andere zaken blijven liggen. Ja. En er komt niks meer van immigratiehervorming. En hij had dat de kiezer wel beloofd. Ja. Um, hele spannende week dus. Stel, stel nou uh, dat het inderdaad misgaat, dat hij niet de steun van het huis van afgevaardigden krijgt. Um, wat denk je, hij heeft geen toestemming gevraagd, hij heeft alleen uh, steun gevraagd. Zal mm hij -hmm. dan toch Syrië aanvallen? Um, ook oh, daarover speculeert iedereen, ja. daar ga ik mij even ook mee speculeren. <laughs> ja, daar dat vraag dat ik je om, mee. ja ja, ik denk het niet, nee. want uh, wat we dan kunnen krijgen, kijk, zelfs als het een verdeelde mening is, hè, in het Congres, zelfs mm -hmm. als de Senaat ja zegt en het Huis van afgevaardigden nee, dan heb je toch, dan loop je toch de kans dat, uh, dat de politiek en het en ook het volk gaat zeggen van, ja, maar je luistert niet naar ons en je zet toch je eigen zin door en je kan zelfs de situatie krijgen dat de radicale republikeinse fractie in het huis... en die zijn radicaal... dat mm. we gaan zeggen, nou, dat zijn... Uh, gronden om, uh, om de president... af te zetten. Impeachment. Impeachment. Ja. Ja. En, dan, en zelfs als dat... Uh, ik bedoel, als dat politiek niet haalbaar is... dan al, alleen al... als het woord al wordt geïntroduceerd... in ja. het congres dan gaat iedereen... daar bovenop zitten. Ja. Wat een verspilling van tijd en energie dan. Ja. En... Dus ik denk dat die dat niet... Aandurft. Nee, want dan is uh, zijn tweede termijn echt uh, meteen al helemaal ja, verder kansloos. Ja. Ja. Oké, okay, ja. nou buiten gewoon spannende week. Uh, we gaan het allemaal volgen. Hartelijk dank, Freke Vuist. Oké, okay. dag. Lieve Duitsland. September Duitsland maand bij de VPRO. Rick Delhaas met vandaag Standplaats Hamburg. Ja, verkiezingen bij de Oosterburen. U heeft er vast al iets over gehoord. Wij van Bureau Buitenland reizen de komende weken door Duitsland... en onderzoeken de belangrijkste verkiezingsthema's. Het gaat goed met de Duitse economie. Het land is gestegen van de zesde naar de vierde plaats... op de ranglijst van de meest concurrerende wereldeconomieën. Zij wel. Dat succes is vooral te danken aan de groeiende export. En de blik is daarbij vooral gericht op het Verre Oosten. Doet Europa voor Duitsland dan niet meer mee? Luistert u naar een verslag van Tim de Wit en Rick Delhaas vanuit Hamburg. Ja, we zijn uh, in de Hamburgse haven aangekomen. We gaan uh, met de heer Ronald Sass... Ja, een mannetje die ons ja. opgehaald heeft. Ja, dan gaan we het haventerrein op. Ja, het is hier, zoals je kunt zien, gigantisch. Eh, nou, overal waar je kijkt, eh, torens met containers. Hier vindt dus echt de overslag plaats van eh, de containers op het land op de schepen. Enorme kranen hè, op, ja. eh, van die wagens op enorme wielen. Ja, precies. Die zie je ook zo rondrijden. Die pikken dan letterlijk, eh, als een soort grijpers, eh, pikken ze de containers van de grond op. En laden ze vervolgens zo eh, de schepen op. We zitten nu in een klein bestelbusje rijden we rond. Dat piepje komt omdat iemand zijn gordel niet om heeft. Um, en um, we gaan zo eens even kijken hoe dat er van dichtbij uitziet. Ja. Marcel Haak van het logistieke bedrijf Triple F uit Rotterdam vergezelt ons in de haven. De Triple F heeft om strategische redenen nu ook een kantoor in Hamburg. Hier ligt een ongelooflijk groot schip, Hier. In Shanghai. Ja, Shanghai, Hongkong staat er ook op. Export is heel belangrijk voor de Duitse economie. Daardoor is de economie in Duitsland gegroeid. Um, ja, hoe belangrijk is de Hamburgse haven daarin? Wat denkt Marcel Haak daarover? We hebben natuurlijk van de, alleen schon van de grootste... Duitsland is ja een beetje groter dan Holland... Uh, uh, Geeft natuurlijk veel, veel contracten, waar uh, Chinesische waren, naar, dus naar China exportiert worden en ook importiert worden. Bepalende rol is dat uh, China natuurlijk in Europa zaken wil doen met de grootste Europese macht. En dat zijn de Duitsers. En ja goed, eh, daar heb je natuurlijk eh, een, een groot achterland voor nodig. Dat heb je in Hamburg. De, de verbindingen vanuit Hamburg naar de rest van Duitsland, maar zelfs ook naar eh, de rest, eh, met name centraal en Oost-Europa, zijn natuurlijk erg goed eh, vanuit deze havenstad. Ja, dat is voor de Chinezen natuurlijk heel interessant. En eh, Daarin zie je dus al heel gauw dat China niet zozeer kijkt naar de Europese Unie, maar heel maar simpel gewoon kijkt naar met welk het land kan ik het beste in Europa zaken doen. Ja. Kunnen we al ousteunen? Ja. ja. Ik heb vesten ja. en helmen heb ik daarbij. Oké. Okay. Okay. Nou, dan, dan, dan... Daar is het ons ja. allemaal om te doen. Ja. Vesten en helmen. Die willen we op en aan. Nou ja, precies. Die hebben we wel nodig hier. Want Ik kan me wel voorstellen dat... Kijk, we rijden nu dus uh, onder die grote kranen door... waar dus letterlijk de containers over onze hoofd heen gaan. Dus Ik kan me inderdaad wel voorstellen dat je een helm, een helm moet dragen hier. Dat zal niet veel helpen, Tim. Ja. <laughs> zeg, uh, Is dit nou ook echt havenweer, hondenweer? Ja, het regent pijpenstelen al de hele dag in Hamburg. Nou, dat heeft natuurlijk niet voor te kiezen, maar. Uh, ja, het past wel een beetje bij de sfeer, denk ik zo hè? Ja, momentaan is het een havenweer. Het is een beetje stürmisch, het ruikt iets. Dat is schon, voor ons Hamburger, is dat schon oké. Okay. Ja. Ja, hij zegt dit is echt havenweer. Het regent, het stormt een beetje. Daar, daar houden we hamburgers wel van. Ja. En je ziet ook okay, dat uh, dat grote containerschip waar we nu voor staan, dat uh, bijna alle containers staat China Shipping op. Dat betekent dus dat ze letterlijk allemaal naar China gaan. Het zijn uh, een beetje lichtgroene containers. Daar is alles drin. Van levensmiddelen, over kleding, high-tech, auto's, alles. Ja, hij zegt wat er allemaal over ons heen gaat, is werkelijk van alles. Van Levensmiddelen tot, uh, tot stoffen voor kleding. Uh, uh, tot high-tech spullen. Uh, misschien zitten er zelfs wel auto's in, uh, in sommige containers. Of onderdelen voor auto's. Uh, kortom, ja uh, die Chinezen hebben uh, zo te horen aan alles behoefte... ...wat hier zo'n beetje geproduceerd wordt. Maar het duurt zo'n anderhalf tot twee minuten per container... ...om ze vanaf de grond waar we nu staan uh, omhoog te tillen... ...en om het schip te laden. Je ziet nu letterlijk zo'n grijper zo'n container vastgrijpen, leggen als een soort magneet erop en dan. Ze moeten wel een beetje mikken. Ze moeten wel een beetje mik. Ja, het is best een uh, ingewikkeld vak lijkt me. We zitten in het voormalige beursgebouw waar onder andere cacao verhandeld werd. Er zit nu tegenwoordig de Kamer van Koophandel hier in Hamburg. En bij ons zit Jens Asman. Uh, de Duitse economie moet het voor een belangrijk deel hebben op het ogenblik uh, van de export. Hoe belangrijk is Hamburg voor die export? Alsof de Hamburger haven speelt een. ...extreem grote rol in het gesamte deutsche buitenhandel. Er zijn cijfers dat de helft van de deutsche buitenhandel ...over de Hamburger haven gaat. Hamburg speelt een ongelooflijk uh, belangrijke rol. Uh, als je kijkt naar de Duitse export... ...dan verloopt de helft van die export over de haven van Hamburg. Uh, dat is natuurlijk een ongelooflijk uh, groot aandeel. Hamburg wordt ook wel uh, de, de opening naar de rest van de wereld genoemd. En dat is dus uh, wel terecht als je naar de Duitse export kijkt. Dus de helft van alles, alle goederen die naar het buitenland gaan... vanuit Duitsland komen hier vandaan, vertrekken vanuit hier. Ja. U bent zelf uh, onder meer verantwoordelijk... voor het ontwikkelen van die contacten met het Verre Oosten. Duitsland is daar succesvoller in op het ogenblik dan Nederland. Um, wat moet je daarvoor doen om dat succes te halen? Die Chinesen spreken den Deutschen traditionele positieve, kwaliteitsbewuste eigenschappen toe. Dat heißt, het is door een label wie Made in Germany... of door het Chinesische woord voor Deutschland. Made in Germany staat nu wereldwijd voor kwaliteit. Eh, producten die lang meegaan. Eh, eh, ondernemingen waar je op kunt vertrouwen. Hè, bedoel, dat, dat is natuurlijk iets wat de Duitsers mee hebben. Dat, dat geldt natuurlijk wereldwijd, eh, dat ze dat kennen. De Duitsers zijn altijd op tijd, ze houden zich aan afspraken. Eigenlijk de Duitse eigenschappen zoals wij die kennen... maar die Chinezen bewonderen die eigenschappen heel erg in Duitse ondernemingen. doen er daarom zo graag zaken mee. Um en als laatste gaf hij wel een heel interessant voorbeeld waarmee, uh, waaruit blijkt hoe belangrijk Duitsland voor China is. Namelijk dat China maar met één land wereldwijd echt bilaterale uh, regeringsoverleggen uh, voert. Uh, om nog maar eens een voorbeeld te geven, dat uh, de, de Chine Chinese minister voor uh, economie, uh, hij heeft uh, in Aken gestudeerd, spreekt heel goed Duits, hij heeft ook tien jaar voor Audi gewerkt. Dan werkt natuurlijk allemaal heel erg mee uh, aan de hele korte uh, lijntjes die er tussen China en Duitsland lopen. Ja, het is in Hamburg goed. 400 Chinese firmen. Seit etwa midden der 80er-jaren vervolgt die stad Hamburg vooral die Wirtschaftsförderung, die voor die ansiedelingen der firmen zuständig is. Er zijn nergens in Europa zoveel Chinese bedrijven als in Hamburg. 400 gaat het om. Er moet toch meer aan de hand zijn, want Rotterdam heeft ook een prima haven, net zo goed als Antwerpen dat heeft. En uh, ja. Uh, Chinezen trekken nou eenmaal Chinezen aan, kun je zeggen. Want uh, de Chinezen die hier naartoe komen om voor deze bedrijven te werken. Uh, willen we ook wel weten of er uh, een Chinese kinderdagverblijf is. Een Chinese school is waar, die kinderen, waar hun kinderen naartoe kunnen. Uh, hoe de Chinese restaurants zijn. Is er een Chinese bioscoop? Allemaal hele praktische zaken. Maar daar heeft de stad Hamburg al sinds de jaren tachtig op ingespeeld. Zich, zichzelf toen al deze vragen gesteld. En dus een klimaat geschapen. Uh, waar Chinezen zich heel erg prettig voelen. Ja, nou. Speelt Hamburg nog wel een rol voor Europa? Europa speelt voor Hamburg een enorm grote rol. Frankrijk, Groot-Brittannië, de Nederlanden zelf zijn die met afstand wichtigste außenhandelspartner wereldwijd. Nou, natuurlijk is Europa wel degelijk nog heel belangrijk uh, voor Hamburg, voor Duitsland. Want ja, zoals gezegd, 70% van de Duitse export gaat nog steeds gewoon naar landen als Frankrijk, naar Nederland, naar Groot-Brittannië. Um, alleen is het natuurlijk zo dat onze culturen liggen veel dichter bij elkaar liggen, dus daar hoef je veel minder in te investeren. Uh, om uh, uh, het eens met elkaar te zijn, om, om handel te kunnen drijven. Uh, als je kijkt naar de, de civiele luchtvaarttechniek, bijvoorbeeld Airbus... heeft hier gigantische fabrieken staan. Daarin ligt Hamburg ook op nummer drie in de wereld. Het is dus niet alleen de haven waar hier geld mee wordt verdiend. Um, um, en dus zie je, als je het allemaal bij elkaar optelt... dat Hamburg echt een economische motor is uh, uh, qua groei in Europa. Dus Europa is zelfs heel erg afhankelijk van zo'n stad als Hamburg. We zijn uh, op pad met een lokale journalist die ongelooflijk enthousiast is over Hamburg, over zijn stad. We horen de hele tijd het eerste, het meeste, uh, de oudste, et cetera. Ja. Jon. Jon. Jon Mendralen, ik ben lokaal reporter bij noord duitse Rundfunk. We hebben net zeg maar, het oude gedeelte van de stad uh, verlaten. Ja, klopt. Ja, we, we gaan dus straks richting het deel havencity zoals het in Hamburg heet. Hier aan de rand liggen nog de oude pakhuizen. Die kennen we ook uit Amsterdam. Die pakhuizen zijn ook weer helemaal opnieuw van binnen gemoderniseerd. Er zitten allerlei mediabedrijven in. En daarachter, de havencity is een heel nieuw gebouwd stadsdeel van Hamburg. Waar je heel duidelijk die moderne ontwikkeling van de stad kunt zien. Aan die alte Speicherstad schließt zich de Hafencity, een van de grootste stedenbaulische projecten Europas. Over uh, 100 hectare uh, is dat groot. Dat nieuwe staddeel is een van de grootste stadontwikkelingsprojecten in Europa. Uh, als het, goed het, goed grootste, heb... het, het grootste, hè? Het grootste, excuus. Um, en daar ja, zijn ze dus in 2000 mee begonnen. Dat moet in 2025 klaar zijn. Dus we zijn nu zo ongeveer op de helft. Ja, laten we doorheen gaan. Laten we kijken. Dit is het hoofdkantoor van China Shipping. Ja, ja. Hier, hier is een gloednieuw uh, kantoor ingetrokken. In met dat zelfs, nieuwe uh, haven city, hè? Met zelfs uh, ja, het adres ja. in Chinees op de ramen. Dat is wel bijzonder om te zien, ja. ja. Uh, dit nieuwe stadsdeel, hè, de haven city, waar straks 50.000 mensen... Komen te wonen. Is dat nou de uitdrukking van het nieuwe succes van Hamburg? Ik weet niet of het een uitdrukking van is. Ik zou zeggen dat het een uitdrukking des moed is. Ja, aan de ene kant kun je dat misschien wel zeggen, maar Joon vindt het vooral een uitdrukking van moed dat een stad als Hamburg, die bijvoorbeeld in de Tweede Wereldoorlog nog grotendeels platgebombardeerd is, het elke keer weer flikt om uit zijn as op te staan, zoals hij het noemt. Um, dit de stad waar... is ook al een keer helemaal afgebrand, he, de binnenstad. Ja, ja. precies, de stad ook helemaal afgebrand in de 19e eeuw. Het is wel de vraag hoe zich zoiets ontwikkelt. Um, uh, Joon merkt op, uh, er is wel heel weinig groen, bijvoorbeeld. Uh, er staat hier een, een lagere school, vertelt, die uh, staan we nu naast. Uh, ja, die hebben inderdaad geen speel... Uh, uh, speelkwartier buiten, uh, gewoon op het schoolplein. Het schoolplein hebben ze niet. Nee, het schoolplein zit op het dak van het gebouw. Bij de bijna Japanse uh, toestanden die je bijvoorbeeld in Tokio uh, ziet. Uh, nou ja, weinig groen dus. En Aan de andere kant is het natuurlijk wel de vraag... of zoiets niet gaat ontwikkelen tot een rijke ghetto, zoals hij het noemt. Um, alles wat je nu ziet is toch wel vooral een uitdrukking van... Ja, je moet hier toch wel veel geld hebben, volgens mij wil je hier terecht kunnen. Ja. Dat zie je ook aan de restaurants, dat zie je aan, uh, aan de bedrijven die hier zitten. Uh, ja, het is ja. natuurlijk wel de kunst om het dan ook een echte levende wijk te maken... waar iedereen zich thuis voelt. Ja. Als je 500 meter die kant op gaat, dan zijn we nog compleet in braakliggend terrein. Iets wat dit dus uh, was, tien jaar geleden, waar we nu staan. En ja, om je heen zie je alleen maar moderne gebouwen en hoor je in de verte... De schoolkinderen op het dak spelen. Um, zo snel gaat het hier, um, maar ja, het duurt dus nog wel even voordat je echt uiteindelijk uh, kan concluderen of het, of het nou werkt of niet. Nou gaan we hier uh, de metro in. Dit is een metrostation. Hier hè, we lopen dus nu net over. De Dit is echt aan de rand, hè? Van... Ja waar het braakliggende terrein, de haven, begint. Ja, dat merk je ook. Er loopt hier helemaal niemand in het metrostation. Het is allemaal gloednieuw. Honderden miljoenen euro's gekost, want het is heel ingewikkeld gebouwd. Omdat het allemaal onder de Elbe door moest uh, gaan. Heel diep. We gaan ja. hele steile roltrappen af nu. Precies, we gaan heel diep uh, de grond onder. Ja, uh, alleen uh, zijn ze met dat havenziet nog niet zo ver. dat hier allerlei bedrijvigheid omheen is. Dus helemaal leeg metrostation. Zeruklaan, bitte. Hovencity Universiteit. Endhaltestelle. Ja, we zijn op bezoek bij Jens Oenrauw. Hij werkt uh, voor de stad Hamburg, uh, is verantwoordelijk uh, voor. IT, nieuwe media, uh, internet en is daarmee uh, heel erg nauw betrokken bij nieuwe start-ups die naar Hamburg komen. Dat doet hij al 15, 16 jaar, dus hij heeft die hele ontwikkeling kunnen zien die zich hier in Hamburg ook uh, uh, heeft voorgedaan. Allerlei nieuwe bedrijven die dus hier zijn uh, begonnen de afgelopen jaren. Ja, eh, als het om die uh, nieuwe bedrijven gaat, om die uh, IT... Um, zijn jullie daar succesvoller in dan bijvoorbeeld andere vergelijkbare steden? Het is immer schwierig steden miteinander te vergleichen. Het wordt ja gerne im ogenblik het thema Berlin diskutiert. En we zeggen immer, Berlin had een ganz andere structuur. Ook een ganz andere start-up scene, zum Die vergelijking wordt vooral met Berlijn gemaakt. Hè. Als het om start-ups gaat, Berlijn kennen we daarvan. Nieuwe, jonge, creatieve Internetbedrijf is die uh, schieten als paddenstoelen uit de grond in Berlijn. Uh, maar ja, daar gaat het toch veel meer om lifestyle, om. Uh, meer om creativiteit dan echt om uh, keihard geld verdienen. Dat is iets wat je in Hamburg veel meer ziet, uh, zegt meneer Oerouw. Uh, hier zijn de start-ups bijvoorbeeld veel meer spin-offs... van grote bedrijven die hier al zitten. Of uh, start-ups worden ook echt ondersteund door, uh, met geld van grote bedrijven. Dus veel minder het creatieve idee van voor jezelf beginnen... maar veel meer een gericht plan om ook daadwerkelijk de geld mee te verdienen. Dat is een verschil met, bijvoorbeeld met Berlijn um, en... Uh, als je kijkt naar de quoten, dan, dan is Hamburg dus net zo succesvol als Berlijn... Eh, als het gaat om, om nieuwe bedrijven die hier naartoe komen. Meneer Ura noemt een voorbeeld van, uh, van een industrie, een, een jonge industrie... die dus enorm groot is geworden in Hamburg. De gamesindustrie, industrie computerspelletjes. Uh, ja, dat is natuurlijk dat, nog altijd mega populair overal, ook qua ontwikkeling. Uh, nou, in de afgelopen tien jaar is het begonnen met uh, 800 mensen... die in, in, uh, in Hamburg met computerspelletjes bezig waren... als er of voor een dergelijk bedrijf werkte. Dat zijn er inmiddels 4.000. Tien jaar later. Dat is eigenlijk hetzelfde effect als wat we bij de Chinese bedrijven hoorden. Dus soort het, het, het pad is belopen door een aantal bedrijven. Die zien dat ze zich in Hamburg thuis voelen. En dus zie je dat er steeds meer van dit soort games-industriebedrijven... games uh, gamesontwikkelaars, naar Hamburg komen. Dus ja, daarin heeft Hamburg een hele slimme magneetwerking. Ook als het dus gaat om dit soort nieuwe, jonge internetbedrijfjes. Ja, wat ik nu eigenlijk geleerd heb, is dat als je wilt opvallen ga je naar Berlijn. Als je geld wilt verdienen ga je naar Hamburg. Ja, zo kan men het samenvatten. Ja, zo kunnen we het wel samenvatten, ja. Ja, tot zover Tim de Wit en Rick Delhazen. In Hamburg zit je dus voor het geld, maar om te zijn is het leuker in Berlijn. Volgende week een verslag vanuit de Duitse hoofdstad. In ons derde en laatste deel over de verkiezingen in Duitsland. De hele maand is er bij de VPRO veel te horen en te zien over onze oostelijke buren. En zo kunt u straks om 9 uur hier op Radio 1 luisteren naar een Holland-Doc... met de Duitse fotografe Gundula Schulze-Eldowi. En kijkt u voor het hele programma Liebes Deutschland bij de VPRO op vpro.nl slash Duitsland. In Den Haag begint komende dinsdag voor het internationale strafhof een historische rechtszaak. Het gaat dan om het proces tegen de Keniaanse vicepresident William Ruto. Hij is de eerste hoge politieke leider in functie die voor een van de internationale hoven in Den Haag zal staan. Vier dagen geleden, afgelopen donderdag, sprak het Keniaanse parlement bij motie uit dat het wil breken met dat strafhof. Wat betekent dit allemaal voor het ICC en waarom ligt de zaak zo gevoelig? In dit laatste kwartier van het bureau Buitenland gaan we proberen dat voor u uit te zoeken in Kenia. Om te beginnen, correspondent Koert Linderijer. Goedenavond, Koert. Goedenavond, Koert. Um, help, help ons nog even het geheugen op te frissen. Waar wordt vicepresident uh, vice -president William Ruto precies van verdacht door het ICC? Misdaden tegen de menselijkheid dat hij door zijn acties en uitspraken eind 2007, begin 2008 uh, na de verkiezingen heeft bijgedragen aan de moordpartijen en deportaties van uh, Kikuyu's in, uh, de in, de, in de streek Rift Vallei van Kenia in de buurt van de stad Elberet. Ja, want dat was toen uh, aan de vooravond van de verkiezingen uh, grootschalig geweld tussen twee verschillende stammen. Het ging om een conflict tussen de Kikuyus en de Kalenjins. Uh, de Kalenjins, dat is het, uh, laten we zeggen hun traditionele woongebied, de Riftvallei. De Kikuyus zijn daar in de laatste vijftig jaar naartoe geëmigreerd. En bij de verkiezingen, verkiezingen die in Kenia altijd plaatsvinden op basis van stamafkomst, kwamen die Kikuyus aan de, de Kalenjins tegenover elkaar te staan. En uh, toen er een, uh, een omstreden uitslag was. Toen de kaar en de haren, de kikoeien de en de kaar jeans. Ja, goed. En, en uh, deze Ruto zou daar dus een ophitsende rol in hebben gespeeld... behalve... Uh, hij is ook de zittende president van Kenia, Uhuru Kenyatta, aangeklaagd. Die zou in november naar Den Haag moeten komen. Toen waren ze uh, elkaars rivalen. Nu zijn het dus de politieke leiders. Laten we even uh, teruggaan in de tijd. Jacqueline Maris, onze collega, was in het voorjaar van 2012... in het gebied waar honderdduizenden Kenianen... die in 2007 hun woonplek moesten verlaten door dat geweld nog steeds wonen. Laten we even luisteren naar de herinneringen die zij toen met hen ophaalde rond die macabere verkiezingsstrijd zes jaar geleden. Oké, okay, hier zijn de eerste kampen. Dit zijn kampen. Okay. Ja, we, rijden, we rijden de Rift Valley in, dus waar het verkiezingsgeweld in Kenia in 2008 vooral plaatsvond. De regering had beloofd dat voor eind maart iedereen naar huis zou zijn. We gaan naar kamp en dat betekent volhouden. Langs de asfaltweg aan de rand van de enorme vlakte van de Rifvallei is een dorpje ontstaan. De tenten veranderden in zinke huisjes. De 100 dollar compensatie die ze kregen van de regering... hebben ze bij elkaar gelegd om wat land te kopen. Ik zie akkertjes met verdorde mais. Het water dat de ontheemden krijgen is lauw en zoutig, zegt John Kandje. Een soort burgemeester van het kamp some some of us where we had homes and somewhere we cannot get back yesterday because it is inside those the college in territory we are not safe going back there ja hij zegt, wij, wij kunnen nog niet terug naar onze eigen gebieden want dat zijn Kalinje uh, gebieden en ja wij zijn gewoon hartstikke bang dat het weer uit zal barsten dat we weer weggejaagd worden so you start a new life here yes we start a new life here ja we beginnen een nieuw leven hier ja dat is oké neemt ons mee naar de school een gebouwtje bespannen met oude zakken en een golfplaten dak. Vrouwen en mannen komen binnen. Ze zijn gevlucht uit hun dorpen en stadjes ver weg in de Riftvallei. Ze vertellen hun verhalen over december 2007 en de eerste maanden van 2008. president No peace. Ze zijn buiten Trommelen nu, Steven Jorogi. Hij uh, heeft het verhaal van dat hij zei: Ik was kapper. En ik had een, een heel klein uh, ook een klein winkeltje. En uh, ik zag in de verte vuur. En we hoorden: Raila, no president, no peace. Dus als Raila Odinga, uh, als die geen president wordt, wordt het geen vrede. En dus het was al heel bedreigend. En ze zeiden, toen kwamen er opeens allemaal farmers. Boeren kwamen naar het winkelcentrumpje. En die zeiden: Van dat die en die is vermoord en die en die is vermoord. En, en, en op dat moment kwam er een hele groep strijders van de Kalinje kwamen binnen. Zwaar bewapend. En het is helemaal platgebrand en ik ben gevlucht. Ja, dat was dus uh, voorjaar 2012. Koert... Um... Het, het verhaal wat deze mensen vertelden, uh, wat, wat, wat jij net vertelde... de twee aanstichters uh, daarvan, William Ruto dus en Uhuru uh, Kenyatta... althans volgens dat strafhof de aanstichters ervan... zijn, ik zei dat al, nu president en vicepresident. Hoe kan het dat de schurken van toen nu uh, de, de politieke leiders zijn in Kenia? De Kalenjins van Ruto en de Kikuyu van Uhuru, uh, Uhuru Kenyatta... die sloten een vredespact. En Ruto en Kenyatta, als leiders van die stammen... die sloten een verkiezingsalliantie. En op basis van de numerieke sterkte van hun respectievelijke stammen... Uh, wonnen ze de verkiezingen. En zijn ze nu dus... Uh, de verkiezingen in maart en zijn ze nu aan de macht. En nu werpen ze zich op uh, niet als daders van uh, het verkiezingsgeweld, vijf jaar geleden... maar als slachtoffers van het ICC in, uh, in Den Haag. Ja, ja. En dat doen ze met zoveel succes... dat in ieder geval dat parlement dus afgelopen donderdag... die motie heeft gesteund uh, waarbij uh, Kenia uitspreekt... niet langer uh, lid te willen zijn van het, van het strafhof. Daar praat ik zo meteen over met je door. Maar um, wat betekent dat, denk je, voor het ICC... Tegenslag. Dit kan het einde van het, uh, van het internationale strafhof uh, inluiden. Oké, okay, nou dat moet je zo meteen uh, even uitleggen. We gaan eerst even kijken wat de Kenianen zelf op dit moment te melden hebben over dat ICC en over deze kwestie. Aangeschoven Afrika-specialist en redacteur Sophie van Leven. Um, al weken is dit een hot topic in, uh, in Kenia. Hoe reageert de Keniaanse bevolking op uh, internet? Ja, heel erg heftig. Je moet je voorstellen dat je premier of vice-president vice -president, uh, wordt aangeklaagd voor oorlogsmisdaden Denk aan Rutte en Asscher, hè, die moeten voorkomen voor het strafhof. Ja, dan zou heel Nederland ook op zijn kop staan natuurlijk. Dus ja, de Kenianen worden gek en er wordt volop ge geblogd en getwitterd... over ja, deze zaken bij het uh, ICC in Den Haag. Ik heb ook nog een paar mensen gesproken zelfs uh, in Nairobi... en in de, de Rift Valley, waar dat geweld dus destijds is uh, losgebarsten. En uh, ja, er is vandaag gebeden massaal voor uh, de leiders. Mm -hmm. De leiders die zich hebben verzoend hè, voor de vrede. Uh, ik vond mevrouw Lesuda die twittert... Dank u lieve heer dat u mijn gebeden hebt verhoord... en de gebeden van vele anderen. Kenia heeft de cirkel van het verkiezingsgeweld doorbroken... Dus ja, je kunt gewoon zien dat er veel steun is bij de achterban... voor uh, ja, de, de leiders hè, van die Kalenjins. Ja. En voor Keniatten ook. Ja. Uh, en nu in eerste instantie dus die leider van de kalenji klan Ruto... die uh, aanstaande dinsdag zou moeten voorkomen. Denk je dat hij daar staat, dinsdag? Daar is heel veel over gespeculeerd. Namelijk dat hij niet zou komen. Ook op de sociale media kon je dat uh, zien. Hij komt niet, hij gaat niet naar Den Haag. Uh, was ook een beetje wishful thinking. Um, een Keniaanse blogger, Linda, die schrijft hier over het volgende. Er zijn geruchten dat onze vicepresident Ruto niet komt opdagen. Volgens de krant The Star adviseren vrienden en adviseurs hem om de rechtszaak bij het internationaal strafhof te negeren. Hij moet veel te lang in Nederland blijven en dat zou hem politiek kunnen schaden. Ja, dat was een enorm gedoe, um, getouwd tussen het uh, strafhof en die Keniaanse leiders. Want ja, je moet een land runnen als president en als vicepresident. Dan kun je niet uh, uh, zomaar wegblijven. Dus er zou eerst een videoverbinding komen tussen Nairobi en Den Haag. Toen moest het in Kenia plaatsvinden. Uiteindelijk heeft het ANSI gezegd, jullie komen gewoon hierheen. Ja, en dan is het gewoon de vraag nog of ze daar dinsdag zullen zitten. Ja. Is het nou echt alleen maar steun voor uh, Ruto en Kenyatta op de sociale media in Kenia? Of zijn er ook nog mensen die zeggen... Uh, dit geweld van 2007, daar moet uh, gerecht, recht gedaan worden? Er zijn natuurlijk wel stemmen en slachtoffers hè, die dat vinden... Die dat, die dat ook wel zeggen, hier en daar op een blog. Het zijn niet de mensen die uh, nou groot aan het woord worden gelaten in de Keniaanse pers... die toch uh, meer op handen is van de, van de regering, van de leiders... Um, daar wordt gewoon veel gebast he, op het ICC. Het is eigenlijk echt een mediaoorlog tussen, tussen Den Haag en Kenia op dit moment. Ik heb wel een paar blogs gevonden met slachtofferverhalen. Een vrouw die vertelt hoe, uh, ja, hoe, hoe ze haar been is kwijtgeraakt. Een, een ander gruwelijk verhaal. Een, een vrouw die haar volledige gezicht is, is kwijtgeraakt. Uh, helemaal verminkt. Ja, die verhalen willen Goeto in Kenia natuurlijk liever niet horen. Uh, want zij zijn nu de beste vrienden en willen van Kenia een prachtig land maken. Mm -hmm. Dus. Ik kwam wel ook een hilarische blog tegen trouwens van uh, iemand die zich Roemtinker noemt. En die heeft uh, uitgerekend hoeveel het gaat kosten, dat hele bezoek van uh, Ruto aan Den Haag de komende drie weken. Hij zou volgens verschillende media wel 50 tot misschien 100 parlementariërs meenemen. En nou, dat zijn dan vier sterren hotel, business class tickets, uh, 1000 euro per dag uh, zakgeld voor entertainment en shopping en uit eten gaan. En die kwam uit op 90 miljoen Kenia Keniaanse shilling. Dus dat is dan 800.000 euro voor 50 parlementariërs. En als het dan 100 zijn, het dubbele. Dus het wordt een uh, ja, dure grap. En RoomThinker voelt zich enorm belazerd. Mijn hersenen weigeren deze absurde situatie te begrijpen. Parlementariërs die ons moeten dienen... ontduiken niet alleen hun plicht... Ze verspillen ook ons geld en kotsen op onze schoenen. Ongelooflijk. Ja, um, goed, dat, dat is dan kritiek. Luistert daar nog iemand naar in Nairobi? Nou ja, Kenia doet zich wel voor als een leider... die ja, iets wil doen met dat corrupte imago van Keniaanse politici. Eerder dit jaar waren er protesten in Kenia. Uh, zware protesten van, tegen de, de hoge salarissen van de politici daar. Zo'n 10.000 uh, Dollar per maand. Nou, toen heeft hij gezegd: Oké, okay, daar kunnen we iets aan doen. Er valt over te praten. Uh, ze kunnen misschien omlaag onze salarissen. Maar goed, uh, als het om het ICC gaat en, en die beloofde medewerking eigenlijk voor de verkiezingen, nou, daar, daar zitten ze echt wel dwars. Uh, wordt gesproken van een westers complot tegen, tegen Afrika, hè, het hof van de Afrikanen. Uh, en waarom komen de Britten weg met een illegale oorlog in Irak? Hè? En, en moeten wij, die, die eigenlijk vrede willen, uh, boeten? Nou, uh, worden ook getuigen geïntimideerd, omgekocht. Dus het gaat er hard aan toe. Uh, je ziet ook in commentaren dus in, in deze trant. Ik las een blog van de Gujri van onze verkiezingsuitslag laat de hele wereld zien... dat we hebben geleerd van het geweld in 2007 en 2008. We willen het achter ons laten en samen vooruitkijken. De Kenianen hebben tegen het ICC gestemd. Nu moet het strafhof de nieuwe Keniaanse presidenten vicepresident met rust laten... zodat zij het Keniaanse volk kunnen dienen. Oké, okay, tot zover de berichten uit de blogosfeer. Dankjewel, Sophie. Um, ook daar, uh, het, het, het volk in Kenia op het internet... lijkt zich dus ook massaal uh, van het strafhof te hebben afgekeerd. Um, Koert, uh, de, de politieke uitdrukking daarvan was dus die motie afgelopen donderdag. Wat staat daar eigenlijk precies in? Dat uh, alle relaties met het ICC... Moeten, moeten worden verbroken, wat ongeveer binnen een jaar kan gaan gebeuren. En iedereen is het erover eens dat dat dus geen invloed zal hebben op deze twee zaken. De ene die overmorgen begint en de andere die in november gebeurt. Het was een heel emotionele bijeenkomst met veel uh, retorisch uh, verbaal gebeld. Zelfs in de zin van, als deze motie wordt aangenomen, dan zullen we vanavond op Afrikaanse muziek dansen, en zullen de bevrijding van... Uh, van Afrika... Uh, vieren. Uh, er vielen woorden als dit is een vernedering voor Kenia dat onze president en vicepresident naar Den Haag moeten. Het is een gevaar voor Kenia dat we straks hier geen hoge leiders meer hebben, dat die allemaal in uh, Den Haag uh, zitten. Het was alleen de oppositie die overigens wegliep uit het parlement die ja. zei, ja, Kenia wordt een ja. verworpeling in de internationale gemeenschap als we deze motie aannemen. Uh, de partijen van Ruto en hoe Kenia te hebben, Steeds de benadrukt dat de twee zullen meewerken aan hun rechtszaak. De hmm. verwachting is ook dat morgenochtend Ruto naar Nederland uh, uh, vertrekt. Maar alles van de laatste paar maanden wijst op het tegenovergestelde. Ja. En dat ze niet zullen gaan meewerken. Ja. Nou zei je net, uh, dit, dit, dit zou wel eens uh, de doodsteek voor het ICC kunnen betekenen. In Afrika wordt het ICC steeds meer gezien als een instrument van blanke ex-coloniale machten om Afrika, uh, ambities van Afrika te blokkeren. Waarom zijn er alleen Afrikanen aangeklaagd door het ICC? Wordt er steeds re retorisch uh, uh, gesteld. De Afrikaanse Unie. Uh, vroeg het ICC vergeefs overigens onlangs om de zaken terug te geven van het ICC aan Keniaanse uh, rechtbanken. In Kenia is het zeker afgenomen volgens opiniepeilingen, de steun voor het ICC. Maar ook elders in Afrika, moet zeggen niet. Van Oeganda, de president, heeft uh, het ICC aangevallen. De premier van Ethiopië, van Ethiopië Haile Marian Desalines, die sprak onlangs zelfs van een raciale klopjacht door het ICC in Afrika en Misschien is dat wel het allerbelangrijkste. De president van uh, Afrika's grootmacht uh, Nigeria, president Goodluck Jonathan, mm -hmm. vorige week hier op bezoek in Kenia, uh, die sprak zich ook uit om de zaken terug te geven uh, aan Kenia. Groeiende kritiek dus op het ICC, op het continent, die uh, er heel wel toe kan gaan leiden dat het besluit, de motie in het Keniaanse parlement gevolgd gaat worden door andere parlementen op het Afrikaanse continent. En dat zou dan een kettingreactie betekenen. En het einde daarvan is het einde van het ICC. Ja, en, en uh, is dat wat jou betreft een oprecht uh, sentiment? De, de aanklager bij het ICC, uh, Fatou Bensouda, zelf een Afrikaanse... die, die werpt dat uh, uh, argument van, van een, een soort koloniaal uh, instituut verre van zich. Die zegt... Al die zaken, inderdaad allemaal Afrikaanse zaken... zijn allemaal door Afrikaanse landen zelf aangebracht. Um, en dit is juist manipulatie door zittende machthebbers in Afrika... die bang zijn voor hun positie. Als je in Afrika gaat schelden, dan ga je tegen blanken... dan ga je tegen kolonialen, dan ga je tegen imperialistische landen... zoals Amerika, Groot-Brittannië uh, of andere landen in Europa schelden. Dus dat is een kniereflectie die niet zo uh, verrassend is. Daar waar misschien toch wel kritiek op zijn plaats is... is die hele discussie vrede of gerechtigheid. Nou, het geluid hier in Kenia is, er is vrede gesloten tussen de Kikuyu's en de en De afgelopen verkiezingen in maart die hebben niet tot geweld geleid vanwege dat vredespact pakt tussen Kalenjins en, uh, en Kikuyu's en dus ook tussen Ruto. En Huru. dat is een manier van Afrikaans vrede uh, sluiten. Die vrede is belangrijker dan gerechtigheid en daarom moeten deze zaken worden geseponeerd. Juist of onjuist, ik weet het niet. Maar dat is het geluid dat steeds sterker wordt op het Afrikaanse continent. Laat ons zelf onze problemen oplossen. Ja, die motie van uh, afgelopen donderdag is, is dus een eerste formele stap... Uh, op een proces van, uh, van losmaken van dat internationaal strafhof van het, uh, van het ICC. Hoe, hoe gaat dit nu verder, denk je? Want dat is nog geen definitieve beslissing, hè? Nee, nou nogmaals, deze twee zaken zullen doorgaan. We zullen zien of Ruto en uh, Kenyatta daarbij aanwezig zullen zijn. Vergeet niet, voor hen is het een overlevingsgevecht. Niet alleen hun politieke ambities komen hier in gevaar, maar ook hun vrijheid. Ze kunnen voor jarenlang achter de tralies belanden in, uh, in Den Haag. Tot nu toe hebben ze, sinds ze aan de macht zijn, hebben ze laten zien dat alle zaken... zowel persoonlijk als wat de staat aangaat, dat al de zaken ondergevig zijn aan dat ene doel... Afkomen van het ICC. En wat dat betreft kunnen, kunnen ze dus nog heel vreemde bokkensprongen... gaan maken in de komende paar weken in Den Haag of hier. Oké. Okay. Hartelijk bedankt, Koert Lindijer vanuit Nairobi. En aanstaande dinsdag begint dus die zaak in Den Haag... tegen de Keniaanse vicepresident William Ruto. We zullen zien of hij er is, mogelijk met een gevolg... van vele, vele Keniaanse parlementariërs. Dit was ook alweer bijna helemaal bureau buitenland van deze... 8 september. Volgende week hebben we dus een reportage vanuit Berlijn. En strakjes, na achter hebben we het wetensprogramma, Labyrinth. Pieter van der Wielen zit naast me. Wat gaan jullie allemaal doen, Pieter? We gaan het hebben over roken. Want een van de weinige argumenten die je nog wel eens voor het roken hoorde... althans, los van uh, oma's die vier pakjes per dag roken en toch 200 waren geworden... of, of joggers die toch door de bliksem waren geraakt, dat, dat soort argumenten. Een van de weinige wetenschappelijke argumenten was dat, het, dat een sigaret goed is voor het concentratievermogen. Hmm. Dat hoor je ook altijd, hè? van even een sigaretje, dan kan ik wat beter focussen. Dat zou een bijwerking van nicotine zijn. Nou ja, je hoort hem al aankomen, blijkt allemaal uh, heel anders te zitten. Ook alweer onzin, ja. Sterker nog, roken is slecht voor het concentratievermogen, ook als je bent gestopt. En we gaan het ook hebben over uh, religie en management. Want dat is iets waar veel westerse bedrijven tegenaan lopen op andere continenten. Waar godsdienst veel belangrijker nog is in de samenleving en ook op het werk. Hoe moet je daarmee omgaan? Daar heeft iemand uh, jaren onderzoek naar gedaan. Oké, okay. dat allemaal zo meteen in labyrinth achter. Dit was Bureau Buitenland volgende de week in ieder geval weer Duitsland, maar ook nog een heleboel rest van de wereld. Hartelijk bedankt voor nu en graag tot dan. Bureau Buitenland, een andere blik op de wereld. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Jelleband Korstius en ik ben pro VPRO voor mijn dagelijkse portie Hersengymnastiek. Berlin wil leben en die mouw wil fallen.